kunnen we misschien, als je dat wilt, een kleine meditatie doen. Of dat je deze hele lezing als een meditatie beschouwt. Het is aan jou. Uh, voor de med meditatie in ieder geval zou je je benen naast elkaar kunnen zetten. En uh, ja, je mag je handen gesloten houden als je dat per se wilt. Maar je mag ze ook openleggen op je schoot of waar dan ook. En ja, doe je ogen dicht. Dan kun je je ook beter concentreren. En misschien heb je heel eventjes de zon gezien vandaag. Of visualiseer je de zon voor je. Of een kaars. Of het licht gewoon in je omgeving. En leg, leg dat licht. Visualiseer dat licht. Dat je dat naar binnen ademt. Dat je dat legt. Op, je, op de ziel die je bent. Op je, op je zonnevlecht. En <kijkt> voel met een inademing dat je deze handeling verricht. Adem maar in. Adem even vasthouden. En dan die uitademing met dat licht. Brengen naar je. Derde chakra, naar je zonnevlecht. Nou, ik hoef niet meer te zeggen dat je hem daardoor opent, hè? En voor mij is dat het moment om echt helemaal in je gevoel terecht te komen. En doe het nog maar een keer. Adem rustig in. Adem rustig uit. Dus adem rustig in, houd de adem even vast en adem rustig uit. En doe het nog een keer. Je voelt werkelijk iets gebeuren in je lichaam, als je dit doet. Kijk maar eens, voel maar eens goed. Als je die inademing doet en je houdt die adem even vast en Adem rustig in hou die adem even vast. En adem rustig uit. Je kun je ook je hartslag tot rust laten komen als je dat wilt. Maar het aparte is ook dat als ik dit een aantal malen achter elkaar doe. En je kunt dat helemaal in je lichaam voelen, het is gewoon een prettig gevoel, dan gaat die hartslag toch ietsje omhoog, die wordt iets duidelijker, zou je kunnen zeggen. En voel diep, voel gewoon diep in jezelf, bij die plek, bij je navel, ietsje boven je navel, waar je, waar je, waar je ziel zit. Verbind je met de stilte van jezelf. Dat wat jij bent. Een vondeltje dat je deel uitmaakt van die enorme energie. Die in alles is in het universum op deze aarde. Kijk eens vanuit een punt uit het, het universum. En dan zie je zo, daar heel in de verte zie je de aarde liggen. De blauwe aarde. Kijk maar. En kijk om je heen. Dan zie je de sterren. Dan zie je al dat licht dat schittert om je heen. Zie je nu dat al je problemen helemaal klein zijn geworden. Kun je doen als je het een beetje moeilijk hebt. Kun je afstand nemen, letterlijk en figuurlijk. Het is gewoon een reis maken door het universum. Met je gedachten. Visualiseer dat gewoon. En kom weer terug op de aarde. Dan doe je ogen maar even op. En ook vanavond weer een hartelijk welkom. Voel je nu de liefde die jij zelf bent? Voel die rust in je komen. Er is geen haast meer, geen gedoe meer om je heen. Dat heb je losgelaten. Je kunt er toch niks mee. En voel dat je helemaal in die energie staat. Dat je daar deel van uitmaakt en dat je het licht, het werkelijke licht waar je niet eens in kunt kijken, dat zo helder is, dat het om jou heen zit, dat je daardoor beschermd wordt. En eh, nou, voor deze week, eh, ik kreeg twee vragen. En eh, nou, ik vind het ontzettend leuk om ja, met die twee vragen aan de slag te gaan vanavond. De eerste vraag is, waarom gaan we met z'n allen zo in de Mexicaanse griep zitten? En de tweede vraag, hoe zou het zijn zonder de farmaceutische industrie? In mijn werk zie ik zoveel mensen die medicijnen gebruiken. Ze weten vaak niet eens wat en hoe en waarom. We gaan er zo gemakkelijk mee om en ik vind het vaak ook geldverspilling. Kunnen we er niet wat bewust mee omgaan? En dat wilde ik nog even aan de vorige vraag koppelen. Nou, einde citaat en bedankt voor deze vragen. Ja, op dit moment natuurlijk buitengewoon actueel. En nou, we hebben allemaal kunnen zien dat er heel veel mensen een griepbrik halen. En eh, nou ja, misschien spreken we ook nog over vaccinatie, ik weet het niet. Ja, inderdaad, heel erg actueel. En heel verrassend ook voor mij is het eh, dat, dat ik van sommigen om mij heen niet verwacht had geen prik te willen. En ook dat het verrassend was dat sommigen absoluut een prik gingen halen. En er helemaal voor waren. Want het lijkt wel alsof er een scheiding kwam tussen het denken van het een en het denken hierover van, de ander, van het ander. Dus het wel of niet nemen van een griepprik in dit geval. Toch heeft alles met bewustzijn te maken. En natuurlijk, ik ga er zo meteen op in, dat eh, waarom we zo in de Mexicaanse griep eh, zitten. Dat, dat wordt verwerkt in het, eh, in het komende antwoord. Dan zou je kunnen zeggen, zijn dan de mensen die een griepprik willen een, eh, van een lager bewustzijn? Nou nee hoor, helemaal niet. Ieder mens mag doen wat hij of zij eh, goed doet. Zeer zeker hierin. De, de gedachte hierover, ja, is aan ieder mens zelf. En misschien wil je weten wat ik gedaan heb. Nou, geen prik dus. Voor mij is het geheel natuurlijk om geen prik te halen. Wat dan weer door anderen als zeer, onverantwoordelijk, of zeer onverantwoord gezien wordt. Maar ik haal al zo'n 30 jaar of meer geen prik meer. Wij reizen veel, mijn man en ik. Nog steeds, en in het begin van al dat gereis, heb ik me helemaal suf laten prikken. Nou, mijn man lachte me er altijd hartelijk om uit. En, eh, hij, komt, hij komt zelf uit de tropen, dus eh, hij vond het werkelijk beetje belachelijk allemaal, wat ik dus deed. Maar ik liet me helemaal gek maken. Nou, zei de GGD destijds, en ik weet eigenlijk niet eens meer of dat nog bestaat, of dat nog door de GGD gedaan wordt. Die prik heb je nodig en die, en die. En dan kreeg ik een eng verhaal te horen. En, nou, en die ook, en die ook. Enfin, mijn armen en benen zaten helemaal vol met werkelijk allerlei mogelijke ziektes. En ik ben daar toch destijds. Ongelooflijk ziek van geweest. En ik dacht, nou, dit overleef ik niet meer. En ik kon alleen nog maar stil op bed blijven liggen. Voor een, nou, toch best wel een lange tijd. Maar ik had wel alle kans om erover na te denken. En ik had toen, in ieder geval, heb ik me voorgenomen om dit inderdaad nooit meer te doen. En eigenlijk begon ik in die tijd al op een andere wijze te denken. En dan hoor je natuurlijk allerlei vreselijke verhalen van mensen die doodgingen in dat en dat land. En ik nam die prik niet onverantwoordelijk, zeiden sommigen. Tja, maar in de tussentijd was ik in mijn eigen bestaan gaan geloven en zeker weten. In mijn eigen lichaam en mijn eigen denken echt Mijn en nogmaals, in de tropen geboren. Nou, alleen maar prik destijds, om, omdat je anders het land niet inkwam. In bepaalde landen kon je niet inkomen. We hadden dan ook een bekend geel, geel boekje altijd. Als je, nou, ik kan me nog herinneren, Hongkong had, had dat, eh, en Singapore, en nog een aantal landen. Je kwam er gewoon niet in als je niet eh, die vaccinaties had gehad die in dat boekje stonden. Zodra het niet meer verplicht was om gevaccineerd te worden, deden wij dat nooit meer. En we kwamen werkelijk overal door. En we deden echt niet onverantwoordelijk hoor. Maar we besloten gewoon om nooit ziek te worden. Dat, dat hadden we gewoon in ons hoofd vastgezet. Anderen moesten er altijd hartelijk om lachen. Maar we zeiden gewoon, nou, wij blijven gezond, klaar. En het was dan ook vaak heel eigenaardig, dat er toch behoorlijk veel mensen om ons heen volkomen ziek, zwak en misselijk werden. En dat bedoel ik niet lelijk, hè? maar gewoon dat het zo'n leuke alliteratie is. Dus ziek, zwak en misselijk werden in bepaalde landen, waar niet zo over hygiënische dingen werd nagedacht als in dit land waar we nu wonen. Dat wij met z'n tweeën er niet aan dachten om ziek te worden en het ook niet Werden. We dachten er gewoon niet aan om dat te worden. We dachten er wel aan, maar besloot om het niet te worden, om gewoon gezond te blijven. En dat is niet anders dan de kracht van gedachten. Eigenaardig bedenk ik me nu ook ineens dat, dat het wel voorkwam. Dat als mijn man op reis was en nou, dan hadden we, mijn kinderen en ik, nou, we hadden dan de griep of zo En dan kwam hij terug en zei wat nou griep, onzin, jullie hebben helemaal niks. En dat wonderlijk gebeurde dan, dat we ook inderdaad helemaal niks hadden. Nou, waar ligt dat nou aan? Op het moment dat hij thuis kwam, was het ineens over. En voor die tijd, nou, gingen we ons daar helemaal aan overgeven op de een of andere manier. Daar leer je zoveel van, dat je, dat je, je, je meeste bent over je eigen gedachten. In dit geval over de negativiteit, als je dat... Zo mag noemen. En aan de andere kant dat je jezelf gewoon duidelijk zegt: Ik ben gezond, wat een onzin nou. Vanuit, sta op en eh, kom, kom tot enige activiteit. Het is niet anders dan de kracht van gedachten. Maar ik heb het alleen over mezelf. Hoor. Misschien heb jij dat niet, of anderen dat niet. Het is de kracht, de energie van de mens zelf. Maar ik wil dat. Ik wil, er niemand, ik wil niemand iets opleggen hoor. En ik vind dan ook dat in een mens daar zelf over dient na te denken. En hoe je daar moet komen met dat, om, om op die wijze, om anders na te denken. Nou ja, daar gaan dus in principe al mijn lezingen over. Hè? Dat je tot een andere gedachte gaat komt. We kunnen erover nadenken hoe het komt. Dat een bepaalde insect bijvoorbeeld jou opzoekt, opzoekt. Wat straal jij uit? En ja, misschien haak je nu af. Misschien zeg je wel, "Maar dit gaat mij te ver hoor. Net zoals iemand het te ver vond gaan dat ik mijn gebroken vinger in een paar seconden geheeld had en het niet wilde geloven. Maar goed, het komt dan ook wel eens voor dat ik het uitleg in een bepaalde omstandigheid En dan wil ik het ook nog wel zeggen dan. Maar over het algemeen wil ik daar liever niet over praten. Voorlopig tenminste niet. Dus ja, het gaat voor veel mensen te ver om te denken dat er geen toeval bestaat. En dat het geen toeval is dat je juist die dingen tegenkomt die op jou afkomen. Simpelweg, omdat je dat wat je uitstaat, wordt precies dat is wat je tegenkomt. En ieder dier, ieder insect, eh, alles heeft een, eh, een, een gevoel. Wat jij uitstraalt, krijg jij ook weer terug. Zo hebben, zo hebben dieren, ja, daar kan ik ook nog wel eens een keer een lezing over houden. Zo hebben dieren dus een bepaalde voeding om bij sommige mensen wel te komen en bij sommige mensen helemaal niet te komen. Maar goed, waar ik het over heb is simpelweg je eigen leven in eigen handen nemen. Zelf daarvoor verantwoordelijk zijn en niet andere mensen. En nou, dan hebben we het dan even over medicijnen eventueel en... Dus geen medicijnen en geen vaccinaties. Maar ik ga nooit over anderen. En ik wil ook beslist anderen daar niet mee belasten over hoe ik denk. Belasten ja, want het is toch voor velen lastig om in een andere gedachtegang mee te gaan. En dat heeft tijd nodig. Ervaringen, inzichten. Ieder mens dient het voor zichzelf uit te vinden. En het is al lastig genoeg om erover na te denken in een wereld die gelooft... Dat medicijnen tot een langer en een beter leven kan leiden. Voor mijn gevoel zijn vele artsen een, een, ja, laat het toch maar zeggen, een verlengstuk van de farmaceutische industrie. En zij geloven heilig, ook heilig in medicijnen. In mijn leven heb ik meer dan eens gezien hoe mensen van gezond in een angstig wrak veranderen. Toen ze hun diagnose ontvingen. En maar al te graag. Hun medicijnen slikt. Het moment daarvoor was er nog niets aan de hand. En het andere moment waren ze afhankelijk van andere en chemische middelen. Denk toch maar, hier zit geen enkel oordeel in. Slechts een constatering. En kijk hoe je er zelf mee omgaat. Je bent namelijk in staat, als je stevig staat... Om in het moment van daarvoor, dus voor die diagnose te staan, dat je nog het gevoel had dat je gezond was. En soms kun je niet zonder medicijn. Dat is dan maar zo. Want het kan je leven in een bepaalde goede baan leiden. Het kan je lichaam eh, tot dienst zijn. En dan, zou je ook, dan kun je ook zeggen dat eh, dat medicijn heilzaam voor je is. En ja, dan kom ik niet anders dan, hoe kan een mens daar nu tegen zijn? Nooit dus. Maar voor mij is dan toch weer, iedere keer dan denk ik ook, het is toch eigenaardig dat iedereen een bepaalde pil krijgt, een bepaalde injectie of wat dan nou ook krijgt, terwijl de trilling van die mens totaal verschilt van de trilling van een ander mens. En hoe kan het nou, dat kan toch niet waar zijn, dat die medicijnen dus voor al die trillingen goed zijn. Dat, dat, voor mijn gevoel kan dat niet. Maar goed, dat is dus mijn kant van het denken, dus de andere kant van het denken. En dat is dat je van je ziekte, van de dingen die je overkomen tussen aanhalingstekens, kunt leren. Dat je je eigen leermeester bent en dat je die ervaringen kunt gebruiken om te leren in je leven. Om ervan te leren. Het eerste en het beste dat een mens kan doen om dit alles te willen leren, dus om met het leven om te gaan, is te leren dat niemand hoger of lager is dan jij. Dat er geen mensen bestaan die over jou gaan. Maar dat jij bepaalt hoe jij je leven wenst te leven. Dat is de eerste stap. En de tweede zou je kunnen zeggen, nou, die, die, die zeg ik dan maar, is dat je je door niets en niemand gek laat maken. Gek of angstig laat maken. Of bang laat maken. Ja, en daar is heel wat denkbaar, denkwerk voor nodig. Nou, als je echt geïnteresseerd bent, dan kun je dat in al mijn voorgaande lezingen horen. En van vele anderen die hierover spreken. Het vergt, nog wel, het vergt nogal wat van een mens om niet bang gemaakt te laten worden. Door, door, om je niet bang te laten maken door wat dan ook. Dan kun je denken aan ziekte, angsten. Voor wat er het nog niet eens is. De ziekte die er misschien wel of niet aan zit te komen. En dan heb ik het nu even over de Mexicaanse griep. Dus over de verhalen nadenken. Bijna de opruisende taal nadenken die je in de media hoort. Het lijkt wel of mensen het leuk vinden om zich helemaal mee te laten sleuren... Door, de, door die angstgedachte. En noem het toeval. Bij toeval kwam ik op een site terecht. Waar, nou, ik weet niet hoeveel mensen uit. Ik weet niet hoeveel landen ageerden tegen het vaccin. Dus tegen het eh, je laten inenten. Nou, ik heb er eentje even globaal bekeken. En ik dacht, ja, dat is toch. Dat zijn toch. Voor het grootste gedeelte, mijn gedachte ook. Ja, kijk hoe het bij jou overkomt. Hoe, hoe ga jij ermee om? Laat jij je bang maken? Of zeg je dat je misschien wel een kans maakt om de ziekte te krijgen? Dat je een kwetsbare groep, groep bent? Ja, dat mag je allemaal zelf bepalen. En dan heb je natuurlijk de artsen die jou zoveel liefde geven. Dat ze je dit ook gunnen. Dat je ook langer blijft leven. Dat je ook eh, deze griep niet moet krijgen. Ja, het is allemaal gedachten van mensen. Maar het maakt niet uit. Het gaat erom hoe jij, het gaat erom, jij bepaalt hoe jij denkt. Op welke wijze jij ook denkt, het is altijd goed, want het komt uit jou. Het heeft met jou te maken. Als je ervan overtuigd bent dat je je niet gek laat maken, dat je niet mee hebt laten sleuren, en hebt laten sleuren in een, in een hype, dan is het goed, wat je ook beslist. Als je op welke wijze dat dan ook laat beïnvloeden, of het nu goed of niet goed is, jij bepaalt. En misschien komt de gedachte bij je op dat het misschien goed voor de economische toestand, de economische crisis is, dat regeringen voor de grote sommen geld, Vaccinaties in huis hebben gehaald. Het is een gedachte, niet waar. En dan kun je ook de volgende gedachte krijgen. En dan moet het natuurlijk ook aan mensen gegeven worden. En hoe geef je dat nu aan mensen die toch goed... Over zichzelf, nadenken. Hoe zou je het zelf doen, om iemand iets te laten doen waar hij eigenlijk tegen is? Voor velen geldt de meest kwetsbare plek opzoeken. En de meest kwetsbare plek bij mensen... Is het gevoel dat ze hebben over hun kinderen en hun ouders. Misschien hun oudere ouders. Kijk goed. Ben je in staat om goed na te denken over het waarom en het leven van jou, van jouw kinderen? van je ouders? Durf jezelf de beslissingen te nemen? Volg je misschien toch de veilige, veilige weg, omdat het je aangereikt wordt, veilig lijkt het te zijn? Dan hoef je er verder ook niet meer over na te denken, over het leven. Maar het is goed, want jij bepaalt. Dan kan het wellicht ook prettig voor mensen zijn om dan toch maar te doen wat iedereen doet. Niet waar? Mensen, waar mensen veelal niet over nadenken, is dat als je in zo vol van angst en zorgelijk denken komt, je daar maar moeilijk uitkomt. De volgende keer ben je zo weer angstig te maken, ben je zo weer om, om het maar eens zo te zeggen, ben je een willig instrument. Voor wat? Ja, wat? Daar kun je over nadenken. De toekomst bijvoorbeeld. De Mexicaanse griep, een virus, net zoals alle, griep, alle griepvormen virussen zijn. Ik wil er geen oordeel over geven of iets erg of minder erg is. Ooit had ik een oudere huisarts. En hij zei gewoon dat het supergezond was om allerlei kinderziekten te krijgen voor mijn kinderen. En dat je gewoon alle griepen moest krijgen om er in de toekomst goed tegen te kunnen. En tot lang, als ik het even over mezelf heb, heb ik griep gehad. Iedere winter was het weer raak. En steeds dacht ik, nou dat virus hebben we dan ook gehad, daar kan, kan ik in de toekomst gewoon tegen een simpele gedachte. Jawel hoor, maar ineens zag ik dat ik een affirmatie maakte. Ik zei tegen mezelf: ik word iedere winter ziek tot in de zon in het voorjaar tot de zon in het voorjaar weer begint te schijnen. En jawel hoor, mijn lichaam hield zich aan zijn woord. Ik werd altijd ziek, altijd griep en altijd op verstopte neus en altijd hoesten. Vul zelf maar in. We affirmeren het zelf. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons lichaam. Voor de wijze waarop wij leven. En waarop wij willen leven. We hebben het niet eens meer in, we hebben het niet eens meer in de gaten dat we van het leven één grote affirmatie maken. Ik hoor mensen zeggen... Ik ben verantwoordelijk bezig, want ik wil de griep niet krijgen en daarom laat ik mij prikken. En, het op die wij en, het op, en, en op die wijze, dus door me te laten prikken, kan ik het niet aan anderen overdragen. Helemaal waar, helemaal gelijk. En ik vind ook dat je dat moet doen. Jij bent verantwoordelijk naar de mensen om je heen. Helemaal waar, helemaal gelijk. Maar ik denk er anders over. Dus de verantwoordelijkheid van binnen nemen voor het leven dat wij leven. Zorgen dat jouw leven net zo stevig wordt als mijn leven. Je mag het zeggen. Tegen je eigen lichaam kunnen en durven zeggen, ik blijf gezond. Ik kan met mensen verkeren die allemaal de griep hebben. En die allemaal op de een of andere manier vreselijk ziek zijn. Maar ik blijf gezond. Daar geloof ik in. En niets anders. Dat is mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van mijn leven, van mijn lichaam. En daarmee ook ten opzichte van mijn medewensen, juist om dit door te geven. En om ons niet gek te laten maken en al helemaal niet bang te laten maken. En natuurlijk heeft alles met bewustzijn te maken. Misschien werkt het bij jou niet. En dat bedoel ik met jou, en als ik tegen je spreek, in zijn algemeenheid, hè, dan is dat niet speciaal tegen de vraagstelste de, de, de, de de, de, de gericht. Maar alles heeft met bewustzijn te maken. Hoe ga je ermee? Wat laat je toe in je gedachten en wat niet? Hoe denk je over de dingen die jou kunnen beïnvloeden? Jij bepaalt altijd... Maar het is te begrijpen, waar de mens wil overleven, wil gezond zijn. Ja, daar is toch niks mis mee, hè? Nee, helemaal niet. En daarom is het ook zo moeilijk voor mensen om in de gedachte te blijven van het welzijn van hemzelf. De angst aan te pakken. En de invloed van anderen in welke vorm dan ook naast zich neer te leggen. Ook wat ik hier zeg. Laat het los en vergeet het maar. Nogmaals, een simpel simpelweg, omdat de meeste mensen zich bang laten maken, daarom is de Mexicaanse griep een hype geworden. En ja, het is natuurlijk leuk om daar geweldig over te doen. De klessen bessen met elkaar. En de tweede vraag was, en ik citeer het nog maar een keer, hoe zou het zijn zonder de farmaceutische industrie? In mijn werk zie ik zoveel mensen die medicijnen gebruiken. Ze weten vaak niet eens wat en hoe en waarom. We gaan er zo gemakkelijk mee om. En ik vind het vaak ook een geldverspilling. Verspilling kunnen we niet wat bewuster mee omgaan. Ja, einde citaat dan. Hè? Ja, hoe zou het zijn zonder de farmaceutische industrie? Laten we er in ieder geval van uitgaan dat het voor velen een bijzondere heilzame werking heeft gehad om medicijnen te slikken. Dus het kan heel positief werken naar mensen toe. Er zijn vele onderzoekingen geweest om bepaalde ziekten een halt toe te roepen. En, er zijn, en juist daarvoor zijn er medicijnen gemaakt. En dat heeft ontstellend veel, ontzettend veel mensen kunnen helpen. Als die medicijnen er niet waren geweest waren ze al veel eerder doodgegaan en, ja, en daardoor zijn er ook veel levens gered en kunnen mensen nog heel lang doorgaan met dit leven. Ja, en dan gaan mijn gedachten weer over het gered zijn. Ja, mijn gedachten over het leven zijn anders. Dood bestaat niet en het leven leeft altijd verder. En soms laat je iemand heel lang doorleven... In de verschrikkelijke ongemakken van dit leven. Door de medicijnen die gegeven worden. En niet het afscheid willen nemen van het leven. Maar goed, dat zijn mijn gedachten. Hè? Want ja, de ziel gaat in de volgende evolutie verder. En de ziel gaat terug waar de ziel vandaan komt. En juist dan kan dat voor de ziel een verlossing zijn. Om verlost te worden van het aardse lichaam. En de ziel wordt met zoveel liefde weer geboren in die astrale wereld. En ziet alle weer die hem eerder verlaten hebben. Maar in de emotie van de aarde willen wij onze geliefde bij ons houden. En willen wij dan niet meer van hen scheiden. Dat is onze pijn, onze liefde. Ons verdriet. Ook van een mens die, die overgaat, is het ontzettend moeilijk om het leven hier los te laten. Toch hebben wij allen een enorme ervaring daarmee gezien dus al die levens die achter ons liggen. Wij willen het verdriet niet ervaren. En wij willen eigenlijk, wij mensen, willen eigenlijk dat alles hetzelfde blijft. En, en dat is wat we eigenlijk van het leven verwachten. We willen niet dood. En ook die gedachte, dat is goed. Maar alles, alles heeft met het bewustzijn te maken. En veel mensen hebben al hun hoop en zaligheid op medicijnen gezet. En dan denken dat als ze hun medicijnen niet hebben gehad... Hun leven aan een zijde draadje hangt. En als zij zo denken, dan mogen ze dat. Er zijn medicijnen en laat ze die medicijnen slikken. Het geeft rust. Het geeft aandacht in een eenzaam leven. Ik heb wel gezien in het bejaardenhuis hoe dat ging. Als de zuster langskwam met pillen voor iedereen, kon ze dat geven en een praatje maken. Mensen waren dankbaar dat er weer iemand langskwam en aandacht aan hen besteedde. Wat zouden ze niet hebben als ze geen pillen moesten slikken? Maar ze waren dan trots om hun pillen aan het bezoek te laten zien. Laten, ook hierin, laten. Maar ik denk wel... Ik denk wel dat in een volgende generatie de mensen er anders over na gaan denken. Er zullen nog wel veel volgelingen zijn, maar de meesten zullen toch waarschijnlijk wel wakker worden. En wakker zijn geworden op een gegeven moment en bepalen dat zij zich niet meer laten bepalen... Door anderen. En dat ze het zelf dat ze zelf het heft in de eigen handen nemen, dat zij zelf bepalen of en hoe en wat zij willen in hun leven, dat zijn dan ook de mensen die bewuster in hun leven staan. Misschien de generatie die er nu aan staat te komen. Of moeten we nog een generatie overslaan? Wie zal het zeggen? Ja, en hoe zou het zijn zonder farmaceutische industrie? Nou, net zoals eeuwen geleden denk ik toch wel. Maar toch, als je in het oude Egypte ziet, of kijkt, en in andere samenlevingen met een hoog bewustzijn, in Tibet bijvoorbeeld, dus de andere volkeren, zogenaamde primitieve volkeren, er waren ook operaties waren ook medicijnen en waren ook artsen om het lijden van de mensen te verlichten. Dat was ook de oorspronkelijke bedoeling van de mensen die naar medicijnen zochten voor de zieken die op hun pad kwamen. En in die zogenaamde primitieve samenlevingen, vergeleken met onze cultuur, nietwaar, was er de kruidenkunde, de handopleggingen, de heling, van het lichaam door gedachtekracht. We zouden erover na kunnen denken: om de brug te slaan van, van deze geneeswijze naar de geneeskunst van deze tijd. misschien is die brug al lang op bepaalde plekken al geslagen. Ja, nog even iets over het eh, inenten, over het vaccineren. Want daar moest ik toch steeds aan denken tijdens deze lezing. En ik dacht eigenlijk, nou, zou ik daar nog over hebben. Maar ik zie dat ik toch nog een minuut eh, of tien heb. Dus ja, misschien kan ik het er toch nog even over hebben. Ja, oké. Okay. Wij mensen hebben een geweldig immuunsysteem. Wij zijn ongelooflijk sterk. En alleen de zwakken in de samenleving zijn kwetsbaar. Wij mensen hebben ervan gemaakt dat we allen kwetsbaar zijn. En dat we iets moeten doen om... Al onze gezonde lichamen nog gezonder te maken. Als we over het leven nadenken, kunnen we tot het inzicht komen dat juist de vaccinaties het immuunsysteem aantasten. Dat we daardoor de natuurlijke balans in ons lichaam. Verstoren, weggaan Dat we aan de angst denken wat we wel niet allemaal kunnen krijgen. Dus met andere woorden, wij mensen laten ons manipuleren met de angst die wellicht nooit op ons afkomt. Als we rustig over het leven nadenken, zien we dat dodelijke ziekten uit vorige eeuwen verdwenen zijn door betere hygiënische omstandigheden en niet omdat mensen gevaccineerd werden. We kunnen ons afvragen of we door vaccinaties al die ziekten werkelijk kunnen voorkomen. We kunnen ons werkelijk afvragen of die vaccinaties werkelijk veilig, werkelijk safe zijn. Veroorzaken ze niet andere nare dingen waar veel mensen op dit moment aan lijden? Nee hoor, zegt iedereen dan. Dat kan niet zo zijn. Maar ik heb zomaar mijn gevoel dat er, eh, dat er iets in het karakter zit... Te eh, wrikken. Maar goed. Hoe worden de vaccinaties ontwikkeld? Het is namelijk bekend dat het poliovirus gebaseerd is op, eh, op de zieke nieren van apen. En dat wordt aan ons gegeven? Dat wordt aan baby's gegeven? Gezond kerngezonde baby's gegeven die zo uit de astrale wereld kwamen, met een supergoed immuunsysteem. Als we over het leven nadenken, zouden we erover na kunnen denken dat al dit juist een aanslag is op ons immuunsysteem. Als je al die, die als je in een, in het lichaam gaat en je ziet die miljarden partikeltjes en nog weer daarin, en nog weer daarin, en nog weer daarin, dat het dat er iets chemisch daarin komt, dat wil je toch niet. Dat wil je toch niet. Maar nogmaals, dit is mijn gevoel hierover. En misschien denk jij daar wel totaal anders over. Ja, er is wel wat, eh, je, kunt, je kunt wat op het internet hierover vinden dat is een website die heet. Nou, ik weet niet precies of hij zo heet, maar je kunt het wel uh, googlen. Er heeft, um, um, hoe heet hij nou? Um, kritisch prikken. Dan kom je er vanzelf al op. Ik heb daar jaren geleden, is, uh, een paar jaar in meegelopen, omdat ik uh, van mijn eigen ongerustheid af wilde. En ik wilde het weten. En uh, daar zitten artsen, mensen die. Uh, er op andere wijze mee omgaan, zoals ik nu. En daar is een goede dialoog. En er wordt op hele duidelijke wijze, liefdevolle wijze, wordt er hierover gesproken. Er wordt niemand veroordeeld, er wordt niets veroordeeld. Dat was destijds. Hè? Ik denk dat het nog zo is. Dus uh, je kunt daar naar kijken als je dat wilt. En, ja, en er zijn natuurlijk wel wat. Uh, wat boeken geschreven daarover, maar ik heb dan alleen wat, wat Engelstalige boeken. Maar je kunt het waarschijnlijk ook uh, gewoon uh, opgoogelen. In het Engels heb ik dan Are They Really Safe and Effective. En dat is geschreven door Neil Miller. En het ISBN-nummer is 1-881-217-108. En het andere boek is, nou, dat vind ik nog wel wat dat is prachtig. How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor. Dus How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor. En dat is geschreven door Robert Mendels Mendelssohn. Nou, daar heb ik geen uh, isbn nummer van. An Immunization. Theory uh, versus Reality. Ook door Neil Miller. En dat ISBN-nummer is 1-88-1217-124. Ja, dan heb ik toch hier eventjes opgeschreven, dus die website van kritisch prikken, ja. Dus ja, en ja, zo is er nog wel het een en ander. En ik laat het geheel aan jullie over om hierover na te denken, zoals je dat graag zelf wilt. Maar bedenk dat... Dat wat je op dit moment denkt, misschien heb ik je wat aan kunnen reiken, dat je ook op andere wijze kunt denken. Dat er nog meer is achter het denken wat je op dit moment hebt. En dat het niet erg is, dat, dat, eh, dat welke beslissing je opneemt. Maar ja, het dient toch eens een keer gezegd te worden en misschien heb je er iets aan. Het mag af en toe een beetje hard klinken, wat ik hierin gezegd heb. Maar het heeft ook te maken met mijn gevoel ten opzichte van het leven. En het absolute zekere weten dat, dat de dood niet bestaat. Want daar hangt en valt alles mee samen. Daar gaat het in principe, helemaal in principe om. Die absolute zekerheid. En nooit bang te hoeven zijn. Als het je tijd is... Is het je tijd? Je gaat echt niet eerder en echt niet later. Of je nou dit doet of dat doet. Je kunt jezelf zo gezond maken als je wilt. Maar als het, als het jouw tijd is, dan ga je gewoon. Maar je kunt ook tegen jezelf zeggen. Ik bepaal nu dat ik zo zo oud word. Dat ik die leeftijd krijg. Want dat is wat ik mezelf wil geven in dit leven. Omdat ik nog het een en ander wil opruimen van mezelf, en nog verschillende dingen wil doen. En dat kan, want jij bent weer een meester over je eigen leven, over je eigen lichaam en over je eigen denken. Oh, lieve mensen, het is toch zo dat, uh, ja, ik ben een beetje voor de tijd, dat is ook wel weer eens een keer goed, um, en dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren ik vind het toch iedere keer weer een groot feest om eh, dit te mogen doen ik moet het dan eh, van tevoren inspreken zoals jullie dat wel weten maar, eh, omdat ik eh, heel vaak op de dinsdagavond eh, nou, ben er wel eens wel en ben er wel eens niet ik heb het ook een paar keer eh, gewoon meteen ingesproken bij mijn dochter en juist op die ene keer dat ik het meteen insprak sprak, is die hele uitzending niet doorgegaan maar de volgende ochtend weer wel. Maar um, ja, op dit moment dat ik het nu opneem, neem, en dat doe ik meestal op de maandagavond, is het een enorme storm hier aan de kust. en uh, Eigenlijk uh, is het dan heerlijk om even naar de zee te rijden, om even naar die prachtige golven te kijken. En uh, nou, daar kun je je ook wel weer zorgen over maken. Nou, komt dat nooit, meer, nooit over die duinen heen? Moet je daar niet bang voor zijn? Nou, zo kun je wel aan de gang blijven. Mensen die op een berg, vuursturende berg wonen, die denken er ook niet aan. Van, oh jee, hij kan wel eens binnen nu en honderd jaar eh, uit elkaar spatten. En dat is eigenlijk het, het hele verblijf op de aarde. We wonen hier allemaal, we hebben hier allemaal de keuze gemaakt, eens toen we ziel waren, om weer op de aarde te leven. Om onze ervaringen, nou, weer Helemaal goed te beleven, de ervaringen die we in andere levens misschien hebben laten liggen. En daarom willen we dat in dit leven, hier op aarde, in een hele korte tijd. Nou, voor de een wat korter dan voor de ander. Maar de een leeft het leven intenser dan de ander. En ja, wij hebben gewoon besloten om zo lang op deze aarde te blijven zoals wij beslissen dat het goed is. Nou, nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren. Na nou, deze lezing alweer. En je mag me altijd uh, mailen doen. Hoor. Ik vind het ontzettend leuk. En dan heb ik weer een onderwerp voor de volgende keer. Want oh ja, dat wou ik eigenlijk zeggen. Ik weet eigenlijk nooit hoe het over gaat. En um, zoals vandaag ook. Oh jee. Dat, uh, dat had ik wel gisteren besloten. Want dan moet ik dat al eerder indienen. Dan weer voor de Dutch Healing List. En uh, dacht ik nou, dan gaan we het dan maar hier over hebben. Ja, je mag me dus altijd vragen stellen, want dan heb ik weer een onderwerp voor de volgende keer. En, ja, en alle lezingen zijn altijd te horen op mijn website, yhra.nl en op www.diezijn.nl, die van Marja Oosterman is. Waar ik de tweede zondag in de maand altijd een leuk gesprek mee heb. Nou, lieve mensen, tot ziens. Een hele fijne week. Nou, maar dat je, besluit maar dat je een hele gezonde dag zult hebben, een hele gezonde week zult hebben. Want jij bepaalt dat. Altijd niemand anders hoor. Ach, dat wou ik nog even zeggen. Er zijn zelfs mensen die grieperig worden doordat ze het van iemand anders aan de telefoon horen. En zo zichzelf laten beïnvloeden om griep te krijgen. Ik kon het me vroeger helemaal voorstellen en ik denk dat ik ook zo iemand was die hup, oké, meteen dat griepige gevoel me eigen maakte en hup, dan werd ik het weer. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt bij jezelf blijven en je kunt zeggen, nee, dat gaat gewoon niet door. Ik blijf altijd gezond. En ik geloof dat ik wel eens een keer in een lezing heb gezegd hoe ik dat doe. Iedere morgen, als je eraan denkt hoor, iedere morgen je armen eventjes uit eh, als in een ank, hè, dus je armen uitspreiden, wijd uitspreiden, rechtop staan, met je been op de grond, of anders liggend, wat je ook wilt, en hoe jouw omstandigheden ook zijn, rechtop staan, en naar de zon toe gericht, en je hoofd flink naar achter halen, zo ver als je kunt, zodat je derde chakra helemaal open staat naar de zon, en je kunt het voelen, ook al voel je het niet, het werkt toch hoor, dat het open staat naar de zon, en dan zeg je, ik blijf gezond vandaag. Ik blijf gezond. Ik ben gezond. Ik ben gezond. En dat is wat je bent. Nou, of je nou prikken of niet prikken krijgt, jij bepaalt het. En niets anders. Nou, het is nu alweer tijd, denk ik. Lieve mensen, nogmaals bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Dag!